Van de uh, voorstanders van uh, co-productie uh, uh, geen verhandeling gehoord. Uh, als het gaat om het spanningsveld tussen het individuele belang en het algemeen belang. En uh, de mensen die uh, zeggen van uh, wij moeten het absoluut bij adviseren houden. Die gaan een klein beetje voorbij aan het feit wat in wezen een experiment is. Waar een begin en een eind aan zit. Dus, uh, ja, mijn overwegingen op dit moment uh, zijn een beetje getormenteerd, als het ware. Spagaat. Want ik ben er van mening, alhoewel mijn, uh, mijn, de gedachten van uh, mijn collega, uh, fractiegenoot, ik uh, heel erg kan volgen. Dat als er een stukje meer als adviseren in zou zitten, dat we daar voor de toekomst uh, misschien heel veel van zouden kunnen leren. Maar zoals u zegt, adviseren is een begin. En uh, de vervolgstap uh, gaat dan het grote leermoment geven, denk ik. Over een jaar of zes. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmes. Meneer Bavits. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, als groenlinks wil ik het ook gewoon even kort houden. Uh, het, het, wij, wij snappen het wel, hoor. Wat, uh, wat, wat men wil. Uh, we hebben gewoon een andere... Een, een, andere kijk op, uh, op de APV en ik denk dat het ook gewoon, uh, gewoon mag. Dat het, uh, dat het legitiem is om dat te, te hebben binnen een raad. Daarvoor verschil je. Uh, het, het, uh, ik, ik noem het maar even, even hard op uh, wat er hier in het, uh, in het raadstuk staat. Uh, je kunt uh, op twee manieren uh, je inwoner betrekken. Dat is, uh, of tenminste wel vijf, maar waar we het over hebben is adviseren en co-produceren. We adviseren is dat dus dat de inwoner. ...de participant de rol van adviseur krijgt... ...begrijp ik uit dit stuk... ...bij co-produceren... ...heeft uh, de inwoner de rol... ...van samenwerkingspartner... ...nou, dat zijn gewoon twee verschillende keuzes... ...wil je hem, wil je de burger... Als, ...of inwoner als adviseur... ...of wil je hem als samenwerkingspartner... ...nou, GroenLinks is daar heel... Uh, ...eenvoudig in... ...wij zien inwoners als volwaardige... ...partners, dat zegt GroenLinks... ...en... Nou, om maar een beetje in het kader te blijven van de Provinciale statenverkiezing, zeggen wij dan... ...kies voor een nieuwe koers en kies net als GroenLinks voor, een, voor de toekomst. Dat is het. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bawits. Meneer Baber Wilson. Voorzitter, de winst van vanavond is dat uh, er een, uh, uh, een eenheid van opinie lijkt te zijn over het feit... ...dat co-produceren wel kan voor alle andere onderwerpen dan de APV... Heeft u mij niet horen zeggen, meneer bouwberg Wilson, van Neemt, niet kwalijk, voorzitter? Meneer Dit Demmels, gaat wel een stap te ver. U moet niet namens mij, sprake, of, mij spreken of, of, of mijn partij. Dat wij zouden zeggen, alles behalve de, uh, de APV is geschikt om uh, co, te co-produceren. Dat kunt helder, u toch niet menen? Zeker niet gezien in het licht van de wet ruimtelijke ordening. En het Demmels. idee wat erachter meneer zit, Demmels. dank u wel. Meneer ja, ik, ik begrijp dat de heer Demmers nogal inderdaad getormenteerd is... Uh, ik, ik, ik wens hem het beste toe. Um, maar in, in ieder geval is het zo dat uh, ik, ik stel vast dat er uh, aan de ene kant wordt gesteld: ja, nou net voor, dat, voor die APV, dat stelt zijn eigen partij namelijk, is dit niet geschikt. Nou, als je nou net zegt dat het daar niet voor geschikt is, zeg je dan niet eigenlijk ook dat het voor andere dingen wel geschikt is? Of moet ik dat, moet ik dat anders zien, meneer Demmers? Uh, uh, meneer Demmers? Dat is een goede opmerking. Sorry, voorzitter, dat is een goede opmerking die u maakt. Uh, maar in zijn algemeenheid denken wij, als het ook over co-produceren gaat, dat we van de beginsituatie uit moeten gaan. Dat je A, samen een probleem moet hebben. Hè? Dus je hebt een dokter en je hebt een zieke. Nou, uit wetenschap bewijst, hoe meer dokters zich met één zieke gaan bemoeien, des te groter is de kans dat de patiënt overlijdt. Dus om nou van tevoren te zeggen dat alles co-produceren moet, dat leidt... Uh, niet anders dan tot het overlijden van een project. Ja, voorzitter. Ik, ik, ik, ik, ik, het is een beeldspraak waarvan het verband met het onderwerp mij niet helemaal duidelijk is. Maar in ieder geval, mijn conclusie is deze dat uh, er in ieder geval ten aanzien van de APV door u is geconcludeerd... ja, dat leent zich nou net niet voor, uh, voor co-produceren. Ik hoor de portefeuillehouder zeggen... er is geen enkele reden op grond waarvan APV niet voor participatie geschikt zou zijn. Dus verschillen we eigenlijk alleen maar van mening... over de mate waarin je de burger ten aanzien van dit participatieproject uh, serieus wil nemen. Nou, u heeft aangegeven, dat willen wij, die willen we juist heel serieus nemen. En we willen alleen niet... Uh, uh, uh, door het predicaat crop uh, produceren, daarop te plakken, de indruk geven dat we doen wat er uit het participatieproces komt. En ik geef u aan dat het juist zo verstandig zou zijn om uh, dat wel te doen. In die zin, en daar moet het u allemaal, denk ik, om gaan op het moment dat je namelijk van tevoren met elkaar spelregels afspreekt... en je stelt vast dat er tegengestelde belangen kunnen zijn... en je spreekt van tevoren af dat op het moment dat die belangen... in het participatieproces en de betrokkenen die daar ook aan deel moeten nemen... dat die enerzijds in de groep gerepresenteerd zijn... en aan de andere kant dat er ook rekening is gehouden met die belangen... dan zien wij niet als OPZ waarom je niet van tevoren zou kunnen zeggen... als het je daar allemaal aan voldoet, beste deelnemers, ondernemers... Eh, burgers van Zandvoort... dan gaan wij ook met wat daaruit komt... verder aan de slag. Meneer dat Bouwer, doet u niet en dat doen wij wel... en dat constateer ik bij deze. Dank ik, u voorzitter. Nee, U mag nog even aan bod blijven... want ik heb u even laten uitspreken. Er zijn twee interrupties, meneer Van der Drift. Ja, meneer Bouwer-Wilson. U suggereert nou iedere keer... dat als wij op een gegeven moment de burgers advies vragen... in dit participatie, dat wij die burgers... niet serieus zouden nemen. Want u zegt maar in feite van... ja, adviseren, dat staat wel genoemd... maar dan neem je de burgers eigenlijk niet serieus. Dat doen we wel degelijk. En want u suggereert in feite dat... alleen als je dus gaat naar het level van co produceren... dan pas neem je je burgers serieus. Nou, dat bestrijd ik. Voorzitter, ik stel vast... dat we een aantal tredes hebben in de mate... waarin we namelijk rekening houden... met wat er uit het participatieproces komt. En dat loopt op van... ...totaal vrijblijvend tot geheel bindend. Dat bent u toch met me eens, meneer Van der Ja, van de natuurlijk. Dat, dat klopt. En dat betekent dat op het moment dat u dus een Sch. trede aan de kant van meebeslissen... ...minder uh, kiest, dan betekent dus dat u, wat dat betreft, uw burger niet serieus neemt. Nee, en dat, juist, dat is nou net een stap te ver in uw gedachte, want dat is meneer. dus niet waar. Dat kunt u niet uitleggen. Nee, we gaan eerst naar meneer Bawits. Ik, had gewoon, ik was gewoon even, even benieuwd of uh, meneer uh, Baarberg-Wilson het dus eens is met ons... ...dat we uh, de inwoners en ondernemers eindelijk als samenwerkingspartner moeten gaan zien. Dat het daar nu tijd voor is. De hele reden om participatie toe te passen is namelijk dat je ervan uitgaat... ...dat mensen door deel te, te, te nemen, het uh, kennis te nemen van hun, van hun wederzijdse standpunten... ...alleen al op grond daarvan... Met constructieve eh, oplossingen kunnen komen. die recht doen aan elk van hun belangen, daarbij betrokken belangen. dat is ook het belang wat wij aan participatie toekennen. Maar, maar even, even, even kort antwoord op mevrouw. U ziet ze dus ook meer als samenwerkingspartner. Dat zou u graag zien. Wat we bij co-produceren, eigenlijk. Ja, want op het moment dat je namelijk in het participatieproces zit, samen. dan krijg je daardoor al een bepaalde saamhorigheid. Dan zitten we op een lijn. Mevrouw Rietke. Ja, ik wilde ook even reageren op de heer barber wilson De PvdA houdt zich verre van de conclusie die uh, hij trekt uit uh, dit uh, het amendement. Dat wil ik even gezegd hebben. Ja, dat kunt u wel stellen. Maar u geeft namelijk met z'n allen niet aan, op grond waarvan u nou zou vinden... dat dit nou, nou net voor dit APV-traject een brug te ver is. Ik hoor u dat wel zeggen. En u herhaalt constant dat u dat een probleem vindt. Maar waarom dat een probleem is, hoor ik niemand verklaren. Mevrouw Keureltson gaat misschien een poging wagen, meneer Bouwag-Wilson. Dank u wel, voorzitter. Ik ga toch wel even terug naar wat we in de eerste commissie waar we het over behandeld hebben. Als raad heb je hier een verantwoordelijkheid, die zit hier voor het algemeen belang en dat gaat boven op dat moment op bepaalde van het individueel belang. Daarbij is ook aangekaart het voorbeeld, en dan kom ik even terug naar eerder op de avond, is ook in orde geweest, toen ook, dat is Bentveld. Waarom Bentveld? We hebben namelijk bij de provincie hebben we te maken gehad met een fietspad waarbij uh, diverse belangengroeperingen zijn betrokken... om daar een afwijkende route voor te bepalen. Het zou namelijk eerst door de Amsterdamse waterleiding, Waterleidingduinen gaan. Er zijn diverse groepen bij betrokken, behalve één cruciale groep. Op het moment dat in dat participatietraject... De mening was gevolg van al die belangenbegroeperingen. Dan was het probleem nog groter geweest dan het nu was geweest. En dat heeft ook te maken met het managen van verwachtingen. Waarom? Daar is een groep uitgesloten die zijn niet betrokken geweest in het hele proces. Als je dus gaat praten en je had dat binnen het advies overgenomen... even stellen dat de provincie dat had gedaan of de gemeente in, de, uh, in deze uh, zaak hier dan had je een probleem gehad en dan had de Raad op dat moment moeten ingrijpen. Waarom? Omdat er duidelijk een groep over het hoofd was gezien. Dan zitten we hier voor het algemeen belang en dat gaat op dat moment boven het individueel belang. Als je dan had gezegd co produceren en je gaat afwijken, dan had je al die andere groepen hier een worst voor gehouden wat niet terecht was geweest en waarbij een hele andere groep het heel veel onrecht had aangedaan. Ja, voorzitter. Mevrouw, uh, mevrouw Keurenson beschrijft heel goed... wat wij in, uh, onze op, in onze inbreng bij de commissie planning en control... van 11 uh, februari uh, uh, 2009, zie ik hier al. Uh, uh, pardon, nee, 9 februari 2011 hebben, hebben ingebracht. En dat is namelijk... dat wil je namelijk dat belang aan het resultaat van participatie kunnen toekennen. Zoals wij dat graag zouden zien... dan betekent het namelijk dat je ook hoge eisen moet stellen... aan, het, aan de, bijvoorbeeld de samenstelling van de groep die participeert. Want als die niet uh, representatief is... voor degene die bij het belang wat in kwestie betrokken is... dan kom je inderdaad op zo'n situatie uit die, die u weergeeft. Maar dan heb je het ook niet goed ingericht, je participatieproces. En dat is dan ook de reden waarom wij in, met, op grond van onze inbreng meenden in ieder geval een aantal bouwstenen aan te leveren... op grond waarvan je namelijk aan de ene kant de voorwaarden kunt scheppen... maar dan moet je ook aan de andere kant zeggen... dan moet je ook het resultaat ook, ook net zo serieus nemen... als je die voorbereiding in elkaar steekt. Maar misschien is dat precies dezelfde bouwsteen die wij ook nu hebben ingebouwd... door te zeggen we gaan door het participatie van niet, uh, niveau van participatie, van, uh, participatie -niveau adviseren... waarbij je op een gegeven moment zegt... met argumenten kunnen we afwijken... En dat kan dus om wat voor reden zo, in principe wordt dat gevolgd, maar met argumenten kan je afwijken. En bijvoorbeeld kan, een argument kan zijn dat de groep niet uh, mee heeft gedaan, dat zou een reden kunnen zijn. Ja, nee, dat, dat, dat staat wel in, in, de, in de definitie van, uh, van adviseren opgenomen. Maar waarom het ons te doen is, is namelijk dat je zegt, waarom ga je niet iets verder op het moment dat je dus aan een voldragen resultaat bent gekomen, dat je daaraan conformeert. En dat doen jullie dus niet. Meneer de Rode. Ja, de uh, laatste. Dank u wel meneer de voorzitter. Ja, volgens mij willen we eigenlijk met elkaar allemaal hetzelfde. En we willen met elkaar allemaal een participatie. En we willen allemaal uh, en ervoor zorgen dat we de burgers betrekken. Nou, me mevrouw van der Veld was daar iets kritischer over. Dat ze zei van wij willen geen participatie uh, voor het APV. Dat lijkt ons niet geschikt. Maar alle overigen hebben gezegd. Van wij vinden participatie daarin heel belangrijk. En dan snap ik het. Ik snap de discussie dan niet zozeer. als we het steeds maar met elkaar over hebben van. Uh, adviseren, want we vullen voor elkaar in. We vullen voor elkaar in dat we bijvoorbeeld als we adviseren gaan doen. dat we de mening van de burger niet serieus nemen. En dat hebben. Maar andere sprekers hebben dat ook gezegd. En ik denk dat het. Ja, eigenlijk willen we, en dat begon ik met, willen we hetzelfde bereiken. Dat is dat we participatie toepassen. En meneer Pouwberg-Wilson geeft daarin een vlammend betoog voor co produceren. Maar die wil hetzelfde eigenlijk in zijn betoog dan wat, wat mevrouw Gurrelson wil. En ik snap dan eigenlijk niet dat dat, dat, dat dat tot elkaar komt. En dat we ervoor zorgen dat we gewoon hiermee aan de gang gaan. En dat we het gewoon maar eens doen. De mevrouw van der Veld, heel kort. Ja, een, een verzoek uh, om toch nog gebruik te maken van de tweede termijn. Want er is toch aardig wat uh, over de bevindingen van GBZ gezegd. Ik voel behoefte om er een kleine aanvulling aan te doen. Ik weet niet of u dat me wilt toestaan. Heel kort, want meneer heel Demmers kort. heeft er ook al iets over gezegd. Ik ga het proberen. Waarom vindt GBZ die APV nou ongeschikt om te participeren? Althans... Zeker niet verder dan adviseren. Laat ik dat vooropstellen. Als ik kijk naar de artikelen die in dit stuk voorgesteld worden als co-produceren, dan moet ik daar echt niet aan denken dat als er uit de participatie iets naar voren komt, dat dat dan overgenomen dient te worden door de Raad. En dan noem ik even beperking aanbieden van geschreven gedrukte stukken. Ik noem eh, dienstverlening, straatartiest. Ik noem uh, veroorzaken van gladheid, winkelwagentjes. Je moet toch niet voorstellen dat, dat men het heel gewoon vindt... dat je met je winkelwagentje over de markt mag. Ik noem maar, stel dat dat eruit komt, dan moeten wij dat overnemen. Uh, de straatprostitutie, ook zoiets. Uh, de sluitingstijd. Uh, ja, als daar dingen uitkomen die absoluut niet kunnen stroken met wat de Raad wil... dan zul je dat moeten overnemen. Honden op het strand, gevaarlijke honden, houden van gevaarlijke dieren. U zou het kort houden, mevrouw Van der ja. Veld. Nou, kortom, dat zijn een aantal redenen waarom wij zeggen... ...de APV is eigenlijk niet geschikt voor participatie. Daar wilde ik het even houden. Dank u wel. Volgens mij vervalt u af en toe in een kleine herhaling. Dat betekent dat de tweede termijn is beëindigd. En het college heeft geen behoefte aan een aanvullende reactie... Want Datgene wat is gezegd in eerste termijn... ...is volgens mij niet door iets nieuws veranderd. Dan rest u allen nog om uw stem uit te brengen. Het recht wat u heeft, het voorrecht. En ik breng allereerst in stemming... ...het abonnement Participatietraject APV... ...wat wordt ingediend door Sociaal Zandvoort... ...de VVD, de Partij van de Arbeid en het CDA. Het abonnement is voorgedragen... En het abonnement wordt bij handopsteken gestemd. Wie is voor het abonnement als genoemd? Bij handopsteken, graag. Voor zijn de fracties van Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, het CDA. Excuses. Meneer Demmers, wilt u ZSM uw plaats innemen? We zijn over het abonnement aan het stemmen. En ik breng het abonnement in stemming en vraag wie voor is. Nogmaals, excuses. Voor zijn de fracties van Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, het CDA, de VVD. Wie is tegen het abonnement? Tegen zijn de fracties van de oudere partij Zandvoort, GroenLinks, D66, mevrouw Van der Veld en de heer Demmers. Ja? En een stemverklaring voor mevrouw Van der Veld. Ik zal het heel kort houden. Stel nu dat wij inderdaad voor de APV de participatie waren geweest... ...dan hadden we heus wel voor dit amendement gestemd. Maar Dank u wel. We zijn Duidelijk. tegen. Meneer Babits. Ja, uh, Groenling stemt tegen dit amendement... ...omdat wij inwoners niet alleen als adviseur, maar als partner willen zien. Dank u wel. Dat betekent dat het amendement is aangenomen. Dan breng ik in stemming het raadsvoorstel... ...Kaders Participatie Algemene plaatselijke Verordening... ...inclusief inmiddels aangenomen abonnement... En dat doen wij wederom bij handopsteken. En ik vraag u wie is voor dit raadsvoorstel. Mag ik uw handen zien? Voor zijn de fracties van de oudere partij Zandvoort, het CDA, de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, de VVD, GroenLinks. GroenLinks wil een stemverklaring? Ja, maar ik ben mijn stemverklaring kwijt. Nee, me niet kwalijk. <laughs> De stemverklaring is eigenlijk als volgt: wij, uh, wij willen toch uh, zo snel mogelijk en met alle volgende uh, jeetje, uh, met alle, af, alle volgende trajecten uh, qua, qua participatie toch graag in co-productie of meebeslissen gaan. Waarvan akte? Wie is tegen dit voorstel? Tegen zijn de fracties van gemeentebelangen Zandvoort en D66. Daarmee is het voorstel aangenomen. En dat betekent dat. Wij inmiddels zijn beland bij de sluiting. Ik dank u en ik geef u ook een compliment voor het intense debat dat er was. Daar heb ik van genoten. Ik wijs u erop dat er morgen Provinciale Statenverkiezingen zijn en ik u graag aantref op een van de bureaus. Ik wens u een hele plezierige avond. Ik dank u voor de complimenten die ik heb gehad en de cadeaus. Dank u wel. Ja, luisteraars. Zomer heel vroeg <laughs> afgelopen. Tien voor half tien. Tenminste, yes. dat uh, wijst onze klok hier in de studio aan. Ja. Dat is heel lang geleden, Pascal, dat wij... Uh, oh, vroeg het jaar. Zo een snelle raadsvergadering hebben gehad. Alhoewel Plot. toch... Uh, <coughs> sorry. Het laatste agendapunt nog uh, enige discussie heeft gehad. Klopt. Het had ook korter gekund. Dat nog korter. is dus ja. Nog korter, ja. Maar we, we zijn er blij om... Um, het gaat dus, de, de, de, de kaders voor het participatieproject APV gaat dus door gewoon. We gaan eraan werken. En uh, zoals uh, Belinda zo zei, we gaan de halftien halen. Dat heeft ze via Twitter laten kennen. Klopt inderdaad. En uh, dat, dat doen we met de wegen, man. Dank u wel ja, voor uw aandacht en uh, graag tot de volgende keer. Als uh, we hier weer zitten. Don de is al de, de zender gaan halen in het uh, raadhuis. Die, uh, die kan dus niet afscheid nemen. Ik doe het namens hem. <coughs> Pardon. Doe Ik verzeren. ben Joven Vnes voor uh, CFM. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.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 Standing here with someone new There will be odd songs to sing Not fall, not spring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 not call Ja, luisteraars, dat was uh, Conte Condoli in een werk van Lee Morgan C. Ledia. Dat zal wel een, een meisjesnaam zijn, denk ik. In ieder geval, ja, Conte Condoli. Koor, we hebben nog een kwartiertje. Wat heb jij nog neergelegd? Ik heb nog weer een stukje van het uh, Pro Orkest neergelegd. En die speelt dan muziek van John Scofield. En het nummer wat ik opgelopen heb is Out of the City met Hans Frommans Piano.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 Reden voor het besluit is het geweld dat het Libische regime gebruikt tegen betogers. In de algemene vergadering van de WN was een grote meerderheid voor de schorsing. De VVD-lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen, Hermans, voelt op termijn wel iets voor een andere inrichting van de Eerste Kamer. In het verkiezingsdebat bij de NOS zei hij dat het goed zou zijn als er een gecombineerde Eerste en Tweede Kamer komt met rechtstreekse verkiezingen. Volgens Herman zouden 100 mensen fulltime kamerwerk moeten doen en 50 kamerleden zouden parttime kamerwerk moeten combineren met maatschappelijke activiteiten. PVDA-leider Cohen pleitte voor het samenvoegen van de taken van de eerste kamer en de raad van state. Hij is tegen het direct kiezen van de eerste kamer, net als christenunie voorman Rauwvoet. Groenlinks-fractievoorzitter Sap wil dat de rechter wetten kan gaan toetsen en dat dan de eerste kamer wordt opgeheven. In Rotterdam zijn zes jongens van 14 en 15 aangehouden... die worden verdacht van een, rechtstreeks gewel... van een reeks gewelddadige straatroven. De tieners komen uit Rotterdam, Ridderkerk en Capelle aan de IJssel. De politie Rotterdam-Rijnmond kwam de zes jongens op het spoor... door wijkonderzoek in het district Feyenoord-Ridderster. In Oostenrijk heeft Natasja Kampusch, die jarenlang gegijzeld is geweest... een schadevergoeding geëist van de staat. Ze zegt dat de politie niet goed genoeg zijn best heeft gedaan om haar te vinden. Natasja Kampoes ontkwam na een gijzeling van acht jaar op eigen kracht aan haar ontvoerder. Die pleegde dezelfde dag nog zelfmoord. Volgens Oost